1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Frankrijk tempert verwachtingen over een nucleair akkoord met Iran. Politieke kopstukken op campagne voor gemeenteraadsverkiezingen. En politie en justitie tappen onnodig veel telefoons en dataverkeer af... zegt Topman Openbaar Ministerie. Het weer, nog enkele buien in het noorden en het midden van het land. Mogelijk met onweer. Vanuit het zuiden breekt de zon door. Later neemt de bewolking weer toe en volgen er nieuwe buien. Het wordt ongeveer 10 graden vanmiddag. Morgen vooral aan zee een bui. Ook zon en het wordt dan opnieuw 10 graden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Fabius, heeft gewaarschuwd... dat er nog veel struikelblokken zijn op weg naar een akkoord... over het Iraanse nucleaire programma. Fabius zei dit vanuit Genève, waar de vijf permanente leden... van de VN-veiligheidsraad en Duitsland onderhandelen met Iran. Gisteren leek er even een doorpraak te komen... maar minister Kerry temperde later op de dag de verwachtingen. Vanochtend zijn de besprekingen de derde dag ingegaan. Fabius zei op de Franse radio vanochtend dat er weliswaar vooruitgang is geboekt, maar dat niet duidelijk is of er een akkoord komt. On est en train de discuterer. On a un peu avancé, mais à l'heure où je parle, je peux pas dire que j'ai aucune certitude qu'on puisse conclure. Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken William Hague vertelde vanochtend voor aanvang van de besprekingen dat er nog veel ingewikkelde kwesties moeten worden opgelost. As I say there are difficult issues still to resolve. There are important issues still to resolve although a lot of work has gone on on those issues um, already. So it's certainly not possible to say that um, we can be sure there will be a deal at the end of today. Een van de eisen is dat Iran stopt met het nucleaire onderzoekscentrum in Arak... omdat daar mogelijk een atoombom kan worden gemaakt. Ook het toezicht hierop moet nog worden geregeld. We zijn er inderdaad nog niet uit, zei Heek dus. Maar wat belangrijk is, de sfeer is goed. Het overleg gaat in elk geval nog de hele dag duren. Heek vraagt geduld aan de verzamelde pers. Dus ik vraag iedereen om geduldig te zijn... en om te wachten we naar die conclusie komen, we kunnen. In de loop van de ochtend kwam ook de Russische minister van Buitenlandse Zaken... Lavrov aan in Genève. En later vandaag arriveert ook zijn Chinese collega Wang Yi. Een man uit Sneek heeft zijn rijbewijs moeten inleveren... omdat hij met 150 km per uur langs wegwerkzaamheden reed. Dat gebeurde op de A32. De man bleek zelf ook wegwerker te zijn. Hij had zijn oranje veiligheidshessje nog aan... Dus had hij beter moeten weten, zegt de politie. Wij staan er regelmatig te controleren juist op verzoek van, uh, van deze mensen. Omdat zij vaak toch ook wel een beklacht doen dat mensen zich niet, dat de weggebruikers zich niet aan die maximum snelheid houden. En als wij dan staan, en dan blijkt dat een van de mensen die, die maximum dat maximum toch wel met een hele grove uh, marge overtreedt, dat, dat zelf een wegwerker is, ja, dan maak je ook niet zo'n goede beurt, denk ik, bij je eigen collega's. Bij wegwerkzaamheden geldt altijd een lagere maximum snelheid om de wegwerkers niet in gevaar te brengen.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 Volgens Van moeten politie en justitie nadenken... over slimmere methodes om informatie te verzamelen. Bijvoorbeeld door het analyseren van sociale netwerken. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. De orkaan Hayan heeft veel schade aangericht... in de Filipijnse stad Tacloban. Volgens het Rode Kruis is zeker 80% van de stad verwoest. De orkaan heeft mogelijk aan meer dan 100 mensen leven gekost. Reddingswerkers hebben moeite het getroffen gebied te bereiken... omdat de wegen onbegaanbaar zijn. Alleen helikopters kunnen worden gebruikt... Vanuit de lucht is te zien dat er veel lichamen liggen... in de straten van de stad. De orkaan is inmiddels op weg naar Vietnam. Daar zijn zo'n 100.000 mensen uit de kuststreek geëvacueerd. Er komt een onderzoek naar kinderen die via IVF zijn verwekt. Twee Amsterdamse hoogleraren willen weten... of deze kinderen op latere leeftijd extra gezondheidsrisico's lopen. Mogelijk hebben die kinderen meer kans... om diabetes of hart- en vaatziekten te krijgen. Sjoerd Repping is hoogleraar Humane Voortplantingsbiologie... en een van de onderzoekers.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 die component zo wil aanpassen... dat die vooral gezondheidsrisico's er niet meer zijn. Landelijke politici voeren vandaag campagne... voor de gemeenteraadsverkiezingen in Friesland en Zuid-Holland... komende woensdag. zoals VVD-premier Rutte in Jouwen en Leeuwarden. En in die laatste stad kan hij PvdA-leider Samsom tegenkomen... net als Arie Slob van de ChristenUnie... en Bram van Ooyek van GroenLinks. In Al van der Rijn zijn d 66 leider Pechtold... en CDA-leider van Haarsmaat-Buma op Markten... en in Winkelsintra te vinden sp leider Roemer was daar gisteren al. Hoe gaat het hier in deze regio? Want jij woont nou, hier, dus... Uh... Nou, ik zou zeggen, heel veel bedrijven gaan fiets. In, in alle steden, dorpen is dat uh, tegenwoordig is heel veel leegstand in de binnensteden. Maar nou, er zijn er wel items wat overal speelt, hè? Ja. Nou, succes en uh, niet vergeten we ik zeggen. Nee, nee nee, <laughs> nee, nee. Meneer Roemer, weer op campagne, hoe voelt dat? Ja, dat is toch het leukste wat er is. Wat is uw belangrijkste boodschap voor deze ja, tussenverkiezingen? Gemeentes komen echt in zwaar weer te zitten. Het is een enorme bezuinigingspakket terwijl ze meer te verdelen krijgen. Dus de keuzes van gemeenten waar ze hun geld, een te weinige geld aan gaan besteden, wordt steeds groter. En als je dan echt voor sociaal beleid wil kiezen, ja, dan moet je ook sociaal stemmen. En ik ben bang dat, uh, dat deze verkiezingen, lokale verkiezingen, nog meer dan ooit echt landelijk gedomineerd gaat worden. Omdat mensen, ik heb het hier op straat ook gevraagd... wat, ze, wat is nou het belangrijkste wat hier speelt? En vier van de vijf komen met landelijke thema's. Dus mensen zijn echt ook landelijk bezig... als het gaat over inkomen, als het gaat over werk... als het gaat over vertrouwen. In Al van der Rijn is D66-campagne aan het voeren. Vlakseleider Pechtold zegt dat het er goed uitziet voor de partij... bij de gemeenteraadsverkiezingen. D66 staat er goed voor, worden veel mensen lid van de partij. En ik merk hier op de markt in Alphen, er zijn natuurlijk veel lokale issues. Nou, daar is ook de lokale lijsttrekker voor. Maar ze willen ook nog veel weten over, wat doen jullie nou eigenlijk in Den Haag? En maakt jullie een beetje tempo? Dus die koppeling met de landelijke politiek, die maakt u bewust wel? Ik zorg dat de lokale lijsttrekker alles kan vertellen hier over het plan en de leegstand van het winkelcentrum hiernaast. En ik vertel waarom d 60 inzet op meer banen, minder belasting en beter onderwijs, wat we de afgelopen tijd met het kabinet geregeld hebben. In Zuid-Holland en Friesland worden op 1 januari gemeenten samengevoegd. Veel landelijke politieke partijen beschouwen deze verkiezingen van woensdag ook als een peiling voor hun populariteit. In maart volgend jaar zijn er in heel Nederland gemeenteraadsverkiezingen.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 Vier gewonden zijn er nog slecht aan toe. Ze hebben onder meer brandwonden of ernstige gehoorschade opgelopen. De voorstellingen van dit weekend zijn afgelast. Sport. AZ is koploper in de eerdivisie. Het gaat dus prima met de club het Alkmaar. AZ heeft nog niet verloren sinds de komst van Dick Advocaat. Maar morgen moet de ploeg wel op bezoek in de kaart bij Feyenoord. Advocaat is tevreden over de progressie van zijn ploeg. Nou, Ik vind wel dat er meer overtuiging in, in, in, in het spel zit. En het geloof in er zelf... En dat, dat zie je ook per wedstrijd beter worden, maar ook op de training. En, uh, ja, dat is gewoon leuk om te zien. Je zei straks, uh, we zijn koploper, Dan kijkt iedereen anders naar je. Hoe anders? Ja, wij hier bij AZ niet. Wij, wij willen gewoon een uh, leuke wedstrijd spelen. Dat het elftal beter wordt, dat het individu beter wordt. En nogmaals, op het einde sta je op de positie waar je hoort te staan. En uh, dan, dan zien we dat wel. Zo ook tegen Feyenoord. Het is toch een geweldige ambiance voor die spelersgroep om daar te spelen. Prachtig, prachtig stadion, prachtig veld. Geweldige fans. ja Ik denk als voetballer zijnde wil je daar graag spelen. Ik speelde er dan in ieder geval heel graag. Iedereen zegt dit is uh, allemaal het werk van Dick, advocaat. Ongeslagen status, bijna geen goal tegen. Voel je dat ook zo? Nee hoor. Ik bedoel, de basis is gelegd door, door Gert-Jan van Beek en, uh, daar heb ik ook een bepaalde filosofie over. En bepaalde dingen verander je. De meeste dingen laat je, je in stand. Dus nee, dat trek ik zeker niet naar mezelf toe. Jij vond het altijd leuk om te voetballen in de Kuip. Sommigen hebben altijd kuip Bestaat ja. dat bij jullie ook? Dat weet ik niet. Dat moet, dat moet ik zien. Ik zou, ik zou niet weten waarom. Want wat ik net zei, een prachtig stadion, prachtige fans. Mooi veld. Ja, ik speelde dat altijd graag. En ik denk dat iedere voetballer daar graag speelt. Dus waarvan zou je vrees hebben of angst hebben... AZ-coach Dick Advocaat in gesprek met Rob Fleur. Zwemster Inge Dekker is bij twee finales tijdens de wereldwekenwedstrijden in Korte Baan in Tokio niet in de prijzen gevallen. Zij eindigde als vijfde in de finale van de 100 meter vlinderslag en werd zevende in de finale van de 50 meter vrije slag. Sebastiaan Verschuren kwam in de finale van de 100 meter vrije slag niet verder dan de zevende plaats. En De tweekamp om de wereldtitel... Schaken tussen de Indiër Anand en de Noor Carlsen is in Indiase stad Chennai begonnen met een snelle remise. Al na 16 zetten accepteerden beide schaakgiganten de puntendeling. De 22-jarige Carlsen is de uitdager van de 43-jarige Anand. De tweekamp gaat er voor 12 partijen. Anand verdedigt voor de vierde keer op reis een titel die hij sinds 2007 in bezit heeft. Carlsen is de nummer 1 van de wereldranglijst. Er is verkeer. Dennis mooi. En daar staat nog steeds veel op de A1 richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken, 5 kilometer. Daar zullen we de hele dag last van hebben. Want er zijn werkzaamheden tot maandagochtend vroeg. En dat betekent dat op het knooppunt Hoevelaken alleen de parallelbaan open is op de A1 richting Amsterdam. De A4 richting de hoofdstad, tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp, 2 kilometer. En er zijn ook werkzaamheden op de A9 richting Alkmaar. Tussen Akersloot en het knooppunt Kooimeer, 3 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending. Frankrijk tempert verwachting over een nucleair akkoord met Iran. Er wordt vooruitgang geboekt, de sfeer is fijn... maar er moeten nog veel ingewikkelde kwesties worden opgelost. Wandelijke politiek op campagne voor gemeenteraadsverkiezingen... en politie en justitie tappen onnodig veel telefoons- en dataverkeer af... zegt de topman van het Openbaar Ministerie. Dit was het uitgebreide NOS Journaal. Dadelijk tros in bedrijf.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 Tros in Bedrijf. Bas van Ven. Dames en heren, goedemiddag. Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven... met elke zaterdagmiddag twee gasten aan tafel... waarmee ik terugblik op het economisch nieuws van de afgelopen week... en uiteraard praat over de dingen die hen beweegt. En dat zijn vaak hun eigen bedrijven. Nou, aan tafel de bestuursvoorzitter van de HEMA, Ronald van Zetten... die deze week bekendmaakt dat hij zorgverzekering gaat aanbieden. En zo krijgen we elke week mooi nieuws van de HEMA... En in de studio Peter van der Slikker, oud-commercieel directeur bij Amien Ambro. Mede oprichter van Top Capital Vermogensadvies. We gaan over vermogens-echt private banking gaan we praten. Heren, welkom ja. allebei. Welkom. De Hollandse welkom. eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam, beter bekend als HEMA. 87 sinds vorige week. Gefeliciteerd. Was nou, het maar verjaardag? Ja, het is een, uh, in stilte voorbij gegaan. <laughs> het was geen lustrum. Inmiddels 600 vestigingen in Europa. 445 in Nederland. Uh, daarnaast in Duitsland, België, Luxemburg. Er zijn ook. Uh, het is ook een franchise-formule, heb ik uh, later pas begrepen. Hema heeft ook een aantal vestigingen hier in handen van iemand anders. Ja, iets, wordt het iets over meer genuiden. dan 200 in Nederland. Precies. En in de rest van Europa hebben we geen franchise. Daar doe je het helemaal zelf. Helemaal zelf. Ja. Uh, sinds 2009 in Frankrijk. Daar zijn 20 winkels. Daar is Hema hip, hè? The cat daar is het hip en happening en uh, einde van het jaar 30. en volgend jaar waarschijnlijk uh, dubbel zoveel. Ja. En sinds tien jaar geleid door Ronald van Zetten. Klopt. Ja. Ik begon als vakkenvuller, nee, niet met een Z. nee, vakkenvuller. <lacht> dat was... <lacht> is dat inmiddels veranderd of niet? Nee, dat is niet veranderd, nee. nee. <lacht> We kennen natuurlijk de documentaire, het geheim van de HEMA, nog steeds niet verleerd, want overal zie ik u in die documentaire weer poren en aanwijzen en zeggen nee, dat moet even daar staan en dat moet je even zus doen en dan moet dit, dat een beetje naar voren, dat zit ja. erin. hè? Ja, dat is een detailbedrijf, hè? Ja. Dat er, werkt dan zo bij ons, hè? ja. Een detailbedrijf of een retail? Nee, retail is Een retail is en, en, detail en, en, detail. en, en, detail. en uh, het gaat om de kleine dingen, ja. Ja. Even, want nou gaan we naar iets branchevreemds, zou je zeggen... als je naar de HEMA kijkt. Een zorgverzekeraar, en jullie hadden al verzekeringen... ik kan al fietsen via internet bestellen... gepersonaliseerde taarten, wijn en dat soort dingen. Uh, in de winkels veel food, kleding, noem maar op. Maar ook de notaris, tegenwoordig bij u langs vanuit de HEMA. En zorgverzekeringen sinds deze week. Wat komt er volgende week? Oei, uh, dat is een goede vraag. Um, er komt niet iets nieuws volgende week. Uh, we gaan uh, proberen dit product eerst even uh, groot en volwassen te maken. Ja? Ja. Komt hoe hoe slaat het mee? aan? Want ik zie meteen een enorme grote campagne. Nou, ik moet zeggen dat, uh, dat uh, we hebben er best veel publiciteit mee hebben uh, gehad. Mm -hmm. Ik denk de combinatie van zorg en een kortingspas. Dat heeft denk ik wel het uh, grote verschil gemaakt. Precies. Basispakket en... 69 euro en 10% korting op alles bij de HEMA. Ja. Dat is, een groot, dat is een groot ding in deze tijd. Ja. Wat gaat u dat kosten? Dat dit gaat niet opleveren, dat kan niet. Nou, dat is best heel spannend. Uh, dus wij gaan volgend jaar, kan ik u precies vertellen hoe dat, hoe dat is uitgepakt. Ja. Maar het is een gokje in, in die zin. Wij denken dat, we hebben het concept getest. Klanten waren er heel enthousiast over. Uh -huh. Ze kunnen een stukje van hun... Polis terugverdienen natuurlijk door die korting. Ja. Uh, als je toch al veel bij ons koopt of gaat kopen... Ja, dan pak je dat gewoon mee. En ja. dat is natuurlijk toch wel uh, mooi in deze tijd. Dat basispakket hè, van 69 euro per maand... daar gaan we straks nog even want Ik wil een beetje weten wat erin zit. Je hebt een eigen risico van 860 euro. De, de, de uh, uh, hele verzekering wordt uitgevoerd door Mensis. Het is de budgetvariant van de basisverzekering van Mensis. Die? Nou, zo zou ik het niet willen noemen. Het is een, oh ja. uh, Nee, het is het zit een klein beetje anders. Het is een, uh, een product wat speciaal voor ons is samengesteld. Ja. Waarmee we concurrerend in de markt kunnen staan. Dus we hebben naast die 69 hebben we ook een, een variant voor 89 euro. Het is een uh, verzekering uh, in Natura. Zoals uh, alle andere verzekeringen, praktisch alle andere verzekeringen in het land ook. Uh -huh. Dus die dekking en al dat soort zaken, dat is allemaal gewoon gelijk als bij alle andere verzekeringen. Ja. Dus het is niet minder. Um, maar daarbovenop krijg je nog twee extra dingen. Je krijgt enerzijds die korting. En je hebt een, kind, uh, een kinddesk waarin je met specifieke vragen voor je kind ook nog terecht kan. En waarom, want mensen doet dus de back-office. Die doet een hele uitvoering, ja. toch? Ja. Waarom doen die dat niet zelf? En kunnen ze dit dus goedkoper dan... Uh... Wat ze zelf in de markt kunnen brengen. Nou, kijk, het belangrijkste voordeel wat erin zit. is natuurlijk een kostenvoordeel. We regelen alles via internet. Mm -hmm. uh, dat maakt al een heel groot uh, verschil. Daardoor kun je, je overheidkosten heel laag houden. Ja. En als je dat dan stopt terug in de prijs. Ja, dan kom je uit een hele concurrerende prijs. Ja. Ja. Ja. We gaan daar straks nog even uitgebreid over praten. Meneer Van Zetten, nog even het laatste stukje. Sinds 2007 is helemaal in handen van, van uh, Private Equity Club Lion Capital. Ja. Uh, 2010 werden we ineens blij verrast. want toen zeiden ze. we willen er wel vanaf. Ja. Het wordt tijd om te gaan verkopen. Uh, om Ahol te heen gedanst. U heeft dat, dat hele rituele dansje gedaan. Ineens zegt nee, hij, nee laat maar zitten toch. Maar u heeft ook een keer in die documentaire waar ik het al over had. Gezegd, ja, eigenlijk past Private Equity niet bij de HEMA. Wanneer gaan we nou eens naar een beursgang? Nou, dat is een hele goede vraag. Dat zijn natuurlijk altijd een van de opties. Ja. Uh, wij kijken daar uh, naar alle opties natuurlijk. En dat, misschien gaat dat ooit een keer gebeuren. Ja, ja, maar dit is een bijzondere optie. Want dit zou mooi zijn om je los te weken van een private equity partner. Je hoeft niet meer te zoeken naar een koper, want je gaat gewoon hup, de markt in, floten. Uh, Volgend jaar, 2014, uh, zet ik op in. Ik uh, <lacht> uh, kan daar niet een, een, een datum aan hangen, maar dat blijft een optie. Zeker. Maar het ja. is een hele harde optie. Het is een optie. Het is de allermooiste optie. Het is een zekere optie. <lacht> Een zekere optie. Ja. Dus het is een zekerheid. Het is geen zekerheid. We er niet het is vaneer. zeker dat het een optie is. <laughs> okay. om, uh, en uh, we zullen zien. Ik ga het nog een keer porren. Ja. Wanneer gebeurt het binnen nu een vijf jaar? Dat, uh, laat ik zeggen, dat is een hele goede vraag. Uh, laten we het hopen. Dat zou, dat zou mooi zijn binnen nu een vijf jaar. Dat vind ik wel een goed streven. Oké. Okay. Nou. Meer krijg je het toch niet uit hè? Nu. Waarschijnlijk niet. Peter van der Slikker, veel bankennieuws deze week. De renteverlaging van de Europese Centrale Bank. Eh, onderzoek waaruit blijkt dat grote banken nog steeds mistig zijn... over investeringen en de winstgevendheid van Europese banken... die onder druk staan. Eh, ja, Oud-commercieel directeur, zei ik al bij ABN AMRO. Eh, Oud-directeur private banking bij Van Landschot. En nu bij vermogensbeheerder Top Capital. Daar gaan we het zo over hebben. Maar u schreef het boek Ontmaskert hoe de financiële wereld echt werkt... waarin u uit de school klapte over geldklopperij... binnen de private banking wereld... Eh, hoe werkt dat dan, die geldklopperij, Heel kort. Dat uh, werkt als volgt. Dat je een, ja, een dienstverlening aanbiedt uh, met heel veel verborgen kosten. Suggereert dat het veel lager is. En vervolgens kom je door dat het rendement tegenvalt. erachter dat er toch uh, inderdaad wel hogere kosten in zaten. Ja, een soort hoekerbankieren uh, ben je dan, hè? Eigenlijk? Nou ja, zeker. Is het, wel. Ja, het, is, het is er één op één hoekerpolis. Alleen hier zit een bankier achter die je geld beheert. Ik, uh, het is heel jammer dat anno 2013 er nog heel veel dingen niet, voor, niet helder zijn voor consumenten. Ja. En ik, ik denk dat de tijd ongelooflijk rijp is om gewoon 100% transparant te zijn in dit werk. Want het, is, het gaat over vertrouwen. Ja. Vertrouwen is de basis van, uh, ja, eigenlijk ook van economische groei. Want daar zitten we nu ook mee. Hè? Er is sprake van een uitgesproken vertrouwenscrisis. En dat daar hebben duidelijk. de banken een heel belangrijk steentje aan bijgedragen. Absoluut. En die zouden dan transparant moeten worden. U zegt in private banking is dat nog steeds niet zo. Die transparantie die mist nog volledig? Nee, ik zie natuurlijk heel duidelijk verbeteringen. Uh -huh. De achterliggende paar jaar en die verbeteringen... die juichen ik ook van harte toe... Maar die zijn niet vanuit de intrinsieke grenen, zeg maar van de banken zelf gekomen. Maar die zijn vaak door de overheid en uh, door de politiek afgedwongen. Ja, absoluut. absoluut. Nu hebben we dat, dat, dat uh, eventjes naar uw eigen uh, baan op dit moment. Partner bij Vermogensbeheerder Top Capital. En daarvan zegt u, van, nou, dat, daar doen we onafhankelijk vermogensadvies. Bent u wel transparant en bent u wel in het lage kost, uh, kostenregime? Ja. Ik kan zeggen dat uh, wij 100% transparant zijn. Mm -hmm. Ik heb ook heel veel uh, journalisten en bij deze weer ja. uitgenodigd om alles in te komen kijken, uh, ook in de boeken. Uh, het gaat en staat en valt met, uh, nogmaals, met vertrouwen. En bij vertrouwen hoort 100% transparantie. Maar waar... ook een eerlijke ja. prijs voor een eerlijke dienstverlening. Nou, precies. Dat zegt u ook, want mijn kosten zijn lager. Waarom kan u dat nou wel en kan een van Landschot dat bijvoorbeeld niet? Of een andere grote private banker. Ja, ik denk dat rond het vak van private banking al helemaal... hangt de ongelofelijke magie van, van, van, van bijzondere prestaties... Ja. En uh, in, in de praktijk zijn het allemaal hele eenvoudige dingen. Want beleggen is zo makkelijk. Onze, een van onze laatste bedrijven is e-beleggen. En met e-beleggen richt zich voornamelijk op de onderkant van de, van de beleggingsmarkt. Mm -hmm. he, laten we zeggen mensen met een vermogen tot 3, 4, 5 ton. Uh, en vanaf 15.000. En die mensen die zijn er ongelooflijk mee. Uh, zou ik zeggen, hebben er belang bij dat ze tegen goedkope, lagere kosten kunnen beleggen. Want elke eurocent die je, die je aan kosten maakt, verdwijnt uit je rendement. Absoluut. En, en dat, is, dat is de, de frustratie van de woekerpolissen geweest, maar ook ja. van heel veel rendementen... Van, van allerlei beleggingsmandaten. Is dat oude private banking nog inderdaad een beetje een oud instituut... waarbij we allemaal denken aan hele rijke oude dametjes... die in Monaco staan met een geopende tas met Casino... en hun ja. private banker bellen ze... maak even ja. 15 mil over, want ik moet alles op rood zetten. Ja, ja, ja, ja, ja nou, dat, dat is wel maar een idee. private banking vind ik echt een... een, een, een, een ja, hoe zou ik het zeggen, ik heb het ook wel in mijn boek geschreven... is een failliet concept... Hm. Het is niet van deze tijd. Uh, ga alsjeblieft met je tijd mee. Ja. Kies voor transparantie. Ga geen knollen voor citroenen uh, verkopen. Uh, geef gewoon een heel goede, goed gespreide portefeuille... tegen lage kosten. Daar heb je prachtige instrumenten voor tegenwoordig. Hè, met de vorm van ja. indexbeleggen. Dan, dan kun je echt met factor 50 lager kun je dan bijvoorbeeld in Amerika beleggen. In vredesnaam doe het in het belang van die klant. Nou, hoeveel en hoeveel vrienden heeft u nog onder private bankers? Nou, daar heb ik niet zo heel gek voor vrienden meer. <laughs> Alhoewel, ik ook... Uh, ik, uh, ik kan je verzekeren dat wij ook heel veel uh, nu spontane sollicitanten hebben. En die weet ik wel, die hebben natuurlijk nu de, hun projet of dreigen dat te krijgen. En ik heb al heel wat complimenten gekregen. Ook van oud-collega's die zeiden, je hebt, gelijk, je hebt gelijk dat je die stap gezet hebt. Ja, uh, oh, dit is van moeten. de orde te ja. Ik zie een prachtig mooie kans om uh, met de HEMA's te gaan praten. Om volgende week weer iets nieuws te lanceren. <lacht> ja. Namelijk HEMA I-beleggen. Ronald van Zitten. Gouwe kans. Je, je mensen bij elkaar. Transparantie. Nou, Daar zijn we nog niet aan, uh, aan toe, denk ik. Vermogensbeheer nee, de goed. Misschien na de IPO. Zometeen praten we verder over branchesvervragen in de transparantie van banken. Maar eerst naar het weekoverzicht. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, wederom een week vol kwartaalcijfers. Maar die werden een beetje ondergesneeuwd. Door. Ja, social media voor oude mensen, hè. Twitter. De beursgang van dat bedrijf. Het was dé trending topic van de week. Openingskoers 26 dollar. En het eind van de dag sloot het aandeel op 45. Dat bedrijf heeft nog nooit een dollar winst gemaakt. Hashtag zeepbel, zeggen we dan. Winst was ver te zoeken ook bij ING. Kerstverse CEO Ralf Hamers is toch tevreden. Onderliggend zien we zowel bij de bank verbeterde resultaten... op de rentemarge op de kosten die onder controle zijn, en bij de verzekeraar... een verbeterd beleggingsresultaat, eh, kosten die omlaag gaan... en een goed schaderesultaat. Een ja, goed schaderesultaat. Dat is misschien een mooie manier om te zeggen... dat het niet zo goed gaat. Ook de financiële topman van tankopslagbedrijf Vopak... kan de winstdaling van zijn bedrijf goed praten. Het recordjaar 2012, waar we het ons gelukt is... om sinds de crisis ons bedrijfsresultaat te laten groeien... dat we nu inderdaad in ons persbericht hebben proberen uit te leggen... we zijn de uitdaging aangegaan. Maar het is niet meegevallen om dat recordjaar te verslaan. Oftewel, ook daar was het gewoon niet zo heel goed... ten opzichte van vorig jaar. Luister even mee naar de topman van een bedrijf... dat waarschijnlijk hele goede resultaten gaat boeken. We dachten aanvankelijk, het is een technisch zeer complex project, maar het bleek ook emotioneel voor de leden van partijen als het complex te zijn. Zo hoort u Sjoerd Vollebrecht Tegenwoordig zie je over een fokker die eindelijk aan de slag mag met de ja, aanstelling door de Tweede Kamer. met De aanschaf van de JSF. Met hartelijke dank voor de knieval die de PvdA maakte. En daar plukken we volgens hem allemaal vruchten van. Het is voor de werkgelegenheid en innovatiekracht in Nederland van onze bedrijfstak deur rug Dus dit is echt cruciaal. Niet alleen voor de omzet die we binnenhalen, ook voor de volle gezondheid van deze bedrijfsstaat in Nederland. En de Europese Centrale Bank der, waarde deze week opzien door ineens de rente te verlagen. Ineens ouders de bloem met 25 basispunten van een half procent naar een kwart procent. Maar waarom? Nou, er worden drie redenen genoemd. Uh, ja, De inflatie is erg laag en de, de, de laatste cijfers die vielen nog wel lager uit dan gedacht. De euro is gestegen en het economische stel is heel pril en broos. Ja, al dus deze analist van de Rabobank. De maatregel wordt in ieder geval historisch genoemd. Dat kan ook historisch wel eens heel slecht gaan uitpakken. Je weet maar nooit, uh, ik roep even Japan in, uh, in herinnering. Het zou ook maar een historisch weekend kunnen worden in China. Want daar zijn mogelijk vergaande hervormingen in de pijplijn. Tenminste, zelfs de uitkomst van het derde plenum. De top van de communistische partij dat gaat opleveren. Omdat de boom uit de groei is, zegt deze sinoloog. Het huidige economisch model heeft een beetje zijn houdbaarheidsdatum bereikt. Te veel investeringen, te veel vervuilingen, te veel de werkplaats van de wereld. Dus het grotere verhaal economisch is dat men naar een consumentengedreven economie toe moet. Ja, en in dit economisch nieuwsblok mag de HEMA niet ontbreken. Ook al zit de bestuursvoorzitter hier aan tafel consumentgericht, dat zijn ze. Ze haalden deze week opnieuw de voorpagina's door een zorgverzekering... naast de rookworsten in de schappen te leggen... en terwijl ze vorige week ook al op de stoel van de notaris gingen zitten. Allemaal goed nieuws, zegt de autoriteit Consument en Markt. Ja, ik vind hoe meer concurrentie, hoe beter. Ik denk wel dat je moet blijven kijken of de, uh, de diensten en de uitbetalingen... En, en de kwaliteit dan ook inderdaad op niveau blijft. En dan nog even dit winkelier zijn het spuugzat... om reclamebelasting te betalen aan hun gemeente. Volgens Detailhandel Nederland wordt er namelijk in veel gevallen betaald voor lucht. Als ik uh, een luifel ophang in Den Bosch... moet ik daar belasting voor betalen elk jaar. Omdat je gebruik maakt van de ruimte boven de openbare weg... En er zijn ook nog verschillende tarieven gangbaar. Een luifel is daar beduidend goedkoper dan een zonnescherm. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, in de studio praat ik verder met Ronald van Zetten... bestuursvoorzitter van de HEMA en Peter van der Slikke van vermogensbeheerder Top Capital. Heren, uh, even, meneer van der Slikken begin met u als bankier. Donderdag bekend is dat de Europese Centrale Bank... die rente verlaagt. 25 basispunten gewoon halveren. Dat is nogal wat. Wat zou het effect moeten zijn? Wat gaan we ervan merken als consument en, van, en banken? Nou ja, in grote lijnen komt het erop neer dat lenen goedkoper wordt. Ja. En sparen minder oplevert. Dus sparen wordt gestimuleerd om het niet te gaan doen. Om minder te gaan doen. Of anders te gaan doen. En, en dat, daar moet natuurlijk een impuls van uitgaan. Als consumenten minder geld kwijt zijn met lenen. En ondernemers met investeringen minder geld kwijt zijn. Dan mag je daar een zekere impuls van verwachten. Ja. Overigens, ik denk niet dat daar al te veel... Van uh, van, ja, van verwacht mag worden. Omdat ja, het is een hele kleine verlaging. En, ja. en de prijzen zijn al heel laag. En de inflatie is natuurlijk nu ook al betrekkelijk laag. Ja, maar het, ja, is maar wel... het helpt wel. Ik denk wel dat het helpt. Het zal iets helpen, maar het is wel eng, want we zijn echt op weg naar de nul. Hè? Het is nog 25 basispuntjes. Ja. En dan heb je eigenlijk niks meer aan het instrumentarium om nog een boost te geven aan de markt. Is dat niet gevaarlijk? Nou ja, kijk, uiteindelijk. Er wordt op alle fronten natuurlijk hard gewerkt om de om het vertrouwen wat, wat gewoon heel laag is, om dat terug te brengen in de economie. Uh, je ziet toch ook hele duidelijke lichtpunten. Zoals een export uh, die aantrekt. en Met name ook in Duitsland. Ja. Uh, je ziet dat de huizenprijzen aan het stabiliseren zijn. In ja. andere landen zijn ze aan het stijgen. Je ziet zeg maar, dat, uh, dat bijvoorbeeld de, de, de autoverkopen behoorlijk aan het aantrekken zijn. Ja. Er zijn heel veel lichtpuntjes. Uh, je krijgt toch straks op enig moment... Zeg maar, dat de, de investeringen die, die de consumenten hebben uitgesteld... die gaan daar toch weer vroeger laat laten mee komen. Ja. Het feit dat zeg maar, de... De, de, de, de CO van de metaalindustrie 4,2 salarisverhoging laat zien die in Nederland ja, toch ja? ook altijd trendsetter is geweest. Ja. Dat gaat betekenen dat consumenten weer een beetje het gevoel gaan krijgen, hè, uitgaande dat ook andere CO's gaan volgen. Hey, je kunt dus wel degelijk wat gaan bijkrijgen. Die zullen dan het somber, hè, de, de somberheid dus het gaan laten vaarren. Ik ben, zijn. ja, ja, ik denk dat we stapje bij beetje toch ja. uh, de bodem hebben gehad en dat we die aan het verlaten zijn merken we dat in de winkels al van het iets van die kentering dat er elke beetje meer vertrouwen komt bij die consument. Nou, ik denk, ik, ik hoop het, maar ik denk dat het nog wel meevalt. Ik zie nog wel, uh, ik ben een optimist van nature, dus uh, ik hoop het echt van harte. Uh, we zien het nog onvoldoende, denk ik. Ik denk dat de nog uh, klanten hebben echt wel een ander koopgedrag nog heel eventjes. Ik ja. ben het wel eens dat uitgestelde investeringen in huizen, in, in allerlei, dat dat wel weer gaat aantrekken. Dat, uh, maar dat is nog wel all dun en broos, ja. ja Oké. Okay. Ja. We gaan even naar het, het grotere plaatje. Net wordt bekend dat uh, de Duitsers, de christendemocratische CDU, CSU van Angela Merkel en de SPD, dat is haar uh, sociaal-democratische counterpart, die hebben overeenstemming bereikt over de contouren van de Europese BankenUnie. U weet, er is een hele tijd over gepraat. Nou, de bronnen die betrokken zijn bij de coalitiebespreking, want daar wordt nog steeds een regering gevormd in Duitsland, die hebben dat nu net gezegd. Er zou een nieuw orgaan kop, uh, komen wat gekoppeld is aan de Ecofin, dat is die overkoepelende raad waar meneer Dijsselbloem uh, de baas van is, zou ik maar zeggen. Uh, die besluiten moet wanneer in problemen verkerende banken moeten worden gesloten. Dat is leuk, plus, en er komt dan ook nog bij wat die Duitsers gaan willen... is dat het Europees noodfonds ESM niet meteen kan worden aangewend... om noodlijdende banken te ontmantelen. Dat moeten nationale overheden eerst doen. Dit zijn de contouren die geschetst worden vanuit Duitsland. Nou is Duitsland een hele belangrijke partner... in het opzetten van de Europese BankenUnie. Is dit belangrijk nieuws, meneer Van der Slikken? Nou ja, kijk, de boodschap is natuurlijk vooral uh, dat uh, de rekening van alle problematieken... niet meer eenzijdig bij de, uh, de belastingbetalen ja. en bij de Duitsers. Ja, ja, ja bij ja, de rijke nou, uh, industrielanden ja. terechtkomen. Ja. En, ja, en, en het is natuurlijk een ongelooflijk ingewikkeld spel van uh, elkaar de bal toespelen... Ja. en het ontlopen van de rekening. Ja. Maar ja, uiteindelijk moet die toch betaald worden. Dat is het grote punt. En daarom nou zeg ik het ook eventjes. Want gaat dit nou vertrouwen brengen of... Nou, ik denk aan. wel dat dit zijn mechanismen die mm -hmm. met zich meebrengen dat uh, de mate van onvoorspelbaarheid van toekomstige ontwikkelingen minder groot wordt. Ja. En dat, uh, en dat, dat kan wel helpen. vertrouwen gaan geven. Ben ja. We gaan even naar de andere, want daar moeten we erg op. Wie, wie van u twittert er hier uh, allebei heren? Ik bewust niet. <coughs> bewust niet! Ah, nee. dat, is, <laughs> bewust. <laughs> ja. dat is een bewuste bewust keuze. Wat ja. op Twitter? Waarvoor ja. is dat? Nou, ik denk dat het ontzettend veel tijd kost. Het zou ja. mij te veel tijd kosten. Ja. En, uh, en uh, ja, ik, zie, uh, ik zie wel de toegevoegde waarde. Het is natuurlijk, ja, het is, social media gaat reuze snel. Ja. Dus in het bedrijf doen ze het wel, maar ik doe het totaal niet. Nul. Oké, okay. ja. mist u daarmee wat? N ik mis niks, denk ik. <laughs> dat weet je niet hoor. <laughs> nee. nou, ik twitter uh, elke ja? dag. Maar uh, heel bewust, s'morgens en aan het einde van de dag, uh, ik en dat doe ik er een stuk of drie, vier, op advies van mijn uitgever, okay. ben ik er ooit mee begonnen. <laughs> en uh, als je eenmaal in die trein zit, is yeah. het best lastig, want ik, ik, ik denk er toch vaak ook over om ermee te stoppen. Omdat het is, nou ja, ik twijfel aan de toegevoegde waarde. Mm -hmm. Dat is ook treders, uh, maar goed, daar komen we misschien straks nog over te spreken waarom ja. ik uh, Twitter ook best wel daar, daar risico's in zie, want... Ja, op een gegeven moment gaat die hype ook weer over, denk ik. Ja, ja. En, um, het, is, het is wel aardig om te zien dat op dag 2, na de IPO, de aandacht ging eruit voor 45 dollar. Daarna stond die 7 lager. Nu net gecheckt, 41,60 dollar. Ja, ja, ja. Nou, dat zijn dingen die dus kunnen gebeuren. Het, het, het, het, het nadeel van een hype is dat die heel snel over kan zijn. Ja. En met de bijbehorende consequenties. En die hebben we natuurlijk ook in het verleden wel een aantal keren gezien. Absoluut. En dat kan het bedrijf gewoon in no time te gronde richten. Ja. Het is heel leuk hoor. Ik ga niet zeggen dat, dat iemand dat niet moet doen. Of ik ga niet zeggen dat het waanzin is. Het is gewoon een, een, een beter lot dan de staatslot. Je hebt iets meer kans. Hm. Dat, maar, dat is het. Ja, uw klanten advi adviseren om hierin te beleggen. Dat doet u niet. Volgens trekt niet. Nee. Omdat het, uh, wij houden niet van, uh, uh, uh, van individuele beleggingen. Je moet juist in, dit, in deze tijd al helemaal moet je, je, je vermogen maken. heel goed spreiden. Ja. Even dat, over, over ja. de macht van Twitter. Nou, we zeiden het al eventjes, ik kan me herinneren dat er helemaal niet zo lang geleden ineens uh, <laughs> bosvruchtentaart taarten moest gaan aanslepen. Absoluut. Ja, heel ja. heel veel, ja. dat is twee jaar geleden. Hè? Ja, ja, ja. Ja. Dus dan toch wel een ja, social media. Dus ik, ik zou niet de kracht van social media onderschatten. Dus in die zin, ik denk dat het een uh, absoluut een goed medium is. Er zit heel van snelheid achter. Je kunt mensen veel sneller... dan anders bereiken. Je merkt ook onmiddellijk... als er iets aan de hand is, bijvoorbeeld zo'n taart... dan echt massief. Dus de kracht is er wel degelijk. Dus ik onderschat het instrument niet. Ja. Uh, het is ietsje moeilijker... denk ik, om er geld mee te verdienen. Dat is nog weer iets uh, anders. Tenzij je de kennis uh, mag verkopen. Nou, dat mag dus allemaal nee. niet. Dus dan ga je al naar adverteren. En op het moment dat je naar adverteren gaat, wordt het saai... en wil niemand het meer doen. Ja. En dan, uh, dan is de volgende. En zo kan het heel snel gaan, totdat er weer iets beters komt. Absoluut. En dan ja. is, het lijkt een beetje op, dat zeggen de kenners ook... dat we over de, over de toppen heen zijn van Twitter. Nu komt de IPO. Lady Gaga heeft het al laten vallen. Mijn kinderen gebruiken het ook niet meer. Punt. Dan is het weg. Dan is het weg. Ja, Zo snel oefening. gaat het. Facebook daarentegen heeft dat wel meer, meer leven? Ja, omdat je iets dat meer. Je daar uh, een in kan ja, ik denk het wel. Omdat je bij Facebook kun je, uh, en dat zie je bedrijven ook doen, wij doen het ook. Koppelingen maken tussen enerzijds uh, uh, aanbiedingen, uh, gepersonaliseerd uh, dingen doen. Ja. Het is ook veel meer een sociaal ding. Ik denk overigens ook daar weer dat weer, zeg maar, uh, de jongere generatie. Ja, op, die vindt Facebook alweer van de oudere generatie. Ja. Dus ja. daar schuilt alweer een groot gevaar in. Ja, en dat ja. wat je altijd moet hebben. Je moet nooit zien dat je moeder ineens op je danspartijtje komt. Precies. Dat is zo. Gaat dat. Ja. Ja. Die wil je dus ook niet in Facebook hebben. Nee. Uh, heren, ik ga u even meenemen naar de column... en die komt deze week van Danny Mekic, oprichter van consultancybureau Bureau. Nieuw team. Albert Heijn heeft vorige maand de nieuwe bonuskaart geïntroduceerd. Wat is daar zo nieuw aan? Helemaal niets. Hoewel, als je je nieuwe bonuskaart persoonlijk maakt... zodat het een persoonlijke bonuskaart wordt... dan krijg je drie keer meer, volgens de advertenties. Drie keer meer wat? Persoonlijke aanbiedingen zoals exclusieve deals, bedankjes, acties en informatie... staat op de website geschreven. En welkomstcadeaubonnetjes. Maar waarom krijg je drie keer meer bij een gepersonaliseerde bonuskaart? Die vraag kreeg de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ahold, de hyperintelligente Jan Homme... vorige week donderdag gesteld tijdens een studentenbijeenkomst. Hij was zich nog aan het inlezen, zei hij. Het is ook lastige materie, privacy en de verwerking van data... Persoonlijke informatie en aankoopgedrag verzamelen en interpreteren. En vervolgens op maatgemaakte advertenties tonen en aanbiedingen sturen... die passen bij het leven van de ontvanger en zijn budget en opleidingsniveau. Zodat het geld gaat rollen en binnenkomt op de bankrekening van Ahold N.V. Dat had Jan als bankenman toch wel moeten weten. En daarom nodig ik Jan Homme en zijn voltallige raad van commissarissen uit... om een keer samen met mij te gaan kijken bij Tesco. De grote Britse evenknie van Albert Heijn. Zij hebben al jaren een nieuwe persoonlijke bonuskaart en maakten deze week bekend nog een stap verder te gaan, waardoor hun bonuskaart in de toekomst misschien overbodig wordt. Camera's die de gezichten gaan scannen van klanten, om te weten te komen of er een man of een vrouw staat en hoe oud hij of zij ongeveer is. Waarom? Om op maat gemaakte advertenties te kunnen tonen en informatie te kunnen verzamelen over hun klanten. En zo loopt Albert Heijn met de nieuwe persoonlijke bonuskaart... gewoon weer een stap achter. In dit geval, gelukkig maar. Geef mij in plaats van een gezichtenscanner... maar de nieuwe persoonlijke bonuskaart. Want die hoef ik tenminste niet te gebruiken. Ja, de koning van Danny iets terug te luisteren op onze website... trossinbedrijf.nl. En ik zag hier de oren gespitst worden door Ronald van Zetten... bestuursvoorzitter van de HEMA. Uh, u werkt niet met bonuskaarten, maar ik sprak laatst een marketeer... van uw bedrijf en die zei, nou, als we nou één ding zouden willen weten... dan is het koopgedrag van klanten. Camera's ophangen in de HEMA. Ideetje... Uh, ik vind het geen goed idee. Nee, maar nee. niet? Nee. Nou, ik denk, ik denk dat de privacy van mensen... die is toch wel uh, veel waar, denk ik. Mm -hmm. Niet voor niets is die discussie daar. En uh, ik denk niet dat wij dat snel zullen doen. Nee, geloof maar ik een bonuskaart? In ieder geval willen weten en kunnen zien... wat. Nou, we doen heel veel onderzoek naar, uh, naar koopgedrag. Maar dat doen we altijd op grote groepen en anoniem. Zodat mm -hmm. we wel begrijpen wat, uh, wat klanten beweegt. Natuurlijk, ja. dat is heel uh, verstandig. Maar daar, daar blijft het ook bij. Dus het gaat ons niet om de individu. Het gaat om de groep. Is er daar ook het idee uit voortgekomen om zorgverzekering... Te gaan doen? Nou, de, de zorgverzekering is van twee kanten uh, gevraagd. Enerzijds uh, door de klanten die al verzekeringen hebben, mm -hmm. door ons pakket. En uh, vanuit onszelf om het pakket compleet te maken, maar en. we hebben de propositie wel aan klanten weer voorgelegd. Maar we konden fietsverzekeringen, eh, Absoluut, bronfietsverzekeringen, auto, auto's, alles, dat soort dingen. Reizen, en nog niets, nog niets op het lijf, dus dat nee. hoort er uiteindelijk een beetje bij. Nou, en dit is een heel duur product, waar, ja. waar mensen veel tijd en aandacht aan besteden. Ja. Het is een belangrijk deel van je huishoudbudget, ja. dus als je dat en goedkoop kunt aanbieden, en een stuk voordeel daarbij kunt bieden mm -hmm. door die bonuskaart, of een bonuskortingskaart moet ik eigenlijk zeggen, dan, ja, dan is dat wel mooi. En de HEMA Hypotheek, waar die komt die? Goeie vraag. Ik zal het eens vragen. <laughs> Ik zal het Dat is eens vragen. He, want dan duikt hij daar handig weg. Oh. Uh, uh... Meneer van der Slikken, uh, even naar het, naar het, naar het bankennieuws. Uh, we hebben al natuurlijk wat, wat, wat besproken net, ook over, over de Duitsers. Maar uh, 25 jaar bij ABN AMRO gewerkt, dat zit u toch een beetje... U heeft Rijkman Groening nog meegemaakt, hè? Zeker, Actief. ja. ja. ja. Heerst daar een cultuur van, we kunnen overal mee wegkomen... en als we opstappen dan krijgen we een dikke bonus. Hoe zat dat bij die bankiers? Want u heeft daar uiteindelijk in een aanklacht toch, uh, toch wat mee gedaan, hè? Ja, nou kijk, ik, ik heb ten principale problemen met uh, dat, dat, dat mensen die uh, uiteindelijk loonslaaf zijn, hè, een, een, een salaris verdienen die, uh, die niet meer in verhouding staat tot een prestatie die zij leveren. Ja. En ja goed, dat is een heel sub subjectief uh, iets hoor, dat snap ik. De ene vindt misschien drie ton uh, al te veel en de ander die zegt bij een miljoen pas uh, dat de ogen gaan, uh, gaan knipperen. Maar uh, ja, er is ergens een grens. En het kan ja. niet zo zijn dat iemand die loonslaaf is, uh, op enig moment met, uh, met 26 miljoen, ja. ook al heeft hij er misschien dan niet om gevraagd, maar het toch wegkomt. Dan ja. zeg ik, dan is er iets fundamenteels fout met ons systeem. Ja. Nou, is het over dat systeem dat ik hoor alle uh, mensen die zo'n bonusregeling goed praten, altijd zeggen: Ja, maar weet je, de marktomstandigheden zijn ernaar. En anders gaan ze naar het buitenland. Want daar krijgen we die bonussen wel. Ja, maar dat is natuurlijk altijd uh, de, de dreiging. Hè? Daar wordt altijd... Maar is dat niet een onzin argument? Ja, ja, ik vind het een onzin argument. Er zijn in Nederland heel veel gekwalificeerde mensen. Ja, die willen ook lekker hier wonen en hier werken. Precies. Ja. En, die, uh, en, en natuurlijk, je zal misschien dan een keer een prijs moeten laten. Ja. Maar je doorbreekt het systeem niet. Ja. Sterker nog, je stimuleert het systeem... als je niet een keertje paal en perk aanstelt. Ja. Kritisch vraag je jezelf met de bonus opgestapt? Met een bonus opgestopt. Ja? Nee, ik heb 0,0 <lacht> meegekregen, ook en, niet willen hebben. Ik ben zelf uh, ondernemer geworden. En dan moet ik niet de bank mee lastigvallen. Dat is mijn eigen beslissing. En ja, Gertie, nou, We hadden het al even over. <lacht> over, over ja. ja. Dat is leuk. Een beetje dingen te krijgen. Nee, maar zonder gekke. De oud hier Jan van Rutte kent u ook. Hè? Oude, nou, oude, nou, niet persoonlijk. Ook. Maar ik, okay. ik ken hem natuurlijk wel op afstand binnen de bank. Ja. En die gaat de Nederlandse investeringsinstelling opzetten. Die uh, Nederlandse investeringsprojecten geschikt gaat maken. Als, belegging, als beleggingsobject voor pensioenfondsen en verzekeraars. Ja. Daar zit een hele Hele hoop geld... En eigenlijk weinig kennis. Goed initiatief. Nou ja, ik zie het als een, als een, als een soort herstel van een weefhout. He, ze hebben de banken natuurlijk een, een, ja, een verplichting opgelegd om een veel groter eigen buffervermogen op te bouwen. He, Basel III. Mm -hmm. Dat is zo'n zware eis dat banken bijna niet meer in staat zijn om krediet te verlenen. Ja. Die gaan elke euro opzij leggen om aan die eis te kunnen voldoen. Mm -hmm. En dat is denk ik toch een te grote aanslag geweest op de, op de capaciteit van banken. En dan, ja, dit is een herstel. Ja. Van nu kan die functie van kredietverlening. Want kredietverlening is uiteindelijk he, grondstof voor economische groei. Ja. En dus we moeten ook echt dit heel graag met elkaar willen. Dat er weer voor goede plannen geld komt. Zodat die economie weer kan gaan draaien. Absoluut. Maar er wordt een oud bankier opgezet. Ja, maar een bank. Kijk, uiteindelijk is kredietverlening ook een goed vak. Een moeilijk vak. Ja, ja. Een ingewikkeld vak. Mm. En het, ja, het moet wel door een gekwalificeerd iemand worden uitgevoerd. Ja. Een, want plannen die niet goed zijn... die worden dus uiteindelijk straks slecht in de uitvoering... Ja. en dan zijn we met z'n allen nog verder van huis. Dus het moet wel op een verantwoorde en goede manier... en ja. Ja, deskundig ge ge ja, nee, geschieden. Ik, ik prik natuurlijk een beetje, en dat is heel gratuit hoor... want bankiers die hebben het altijd gedaan... en dat is maar weer bevestigd. Laatst, he, met, he, in de, de, dat wordt door iedereen gezien zo. De Rabobank blijkt er net... ja, dat Libor-schandaal betrokken te zijn. ABN AMRO inge eigenlijk heeft iedereen ermee te maken. Ja. Nou bent u zegt u, ik geef vermogensadvies, U bent een oud bankier... In hoeverre merkt u dat dat, dat dat vertrouwen zo weg is bij die consument? Want ik denk, nou, die van de slik ziet er wel als keurige vent uit... en die zegt wel dat hij transparant is. Maar oppassen, het blijft een hier. Er zullen vast mensen zijn die dus <lacht> zo denken. Ja. En ik kan alleen maar tegenoverstellen dat ik ben wie ik ben... en dat ik ja, okay. op een gegeven moment de stap heb genomen... Maar merkt om u het geen... inderdaad dat u heel ja, kritisch nee, Nou, bekeken. naar mij persoonlijk merk ik het nee, okay, niet vaak. Niet vaak, nee. en naar mijn bedrijf al helemaal niet. Hm. Uh, daar groeit het ook veel te hard voor... Maar het is, het is uh, ik merk wel onder mensen die zich bij ons aandienen... een ongelooflijk massief wantrouwen jegens banken ja. in Nederland. En misschien wel wereldwijd. Ja. Maar goed, we leven in Nederland. Ja. En uh, dat vertrouwen, de functie, ik heb het heel vaak gezegd... de functie van bankier is een prachtfunctie... die hebben we met z'n allen... Keihard nodig. Ja. Ze hebben er alleen een potje van gemaakt. En ze hebben de kans, wat mij betreft, in 2008, toen de crisis vol uh, uitbrak, om, uh, om, um, om schoonschip te maken. Ja. Ze hadden schoonschip moeten maken, uh, naar de maatschappij moeten gaan en zeggen: jongens, we hebben het fout gedaan. Ja. We gaan vanaf nu anders doen. Maar wat deden de heren? Ze, uh, ze, ze moesten een bonus inleveren. Hè, want als er kwam zoveel maatschappelijk verzet. En vervolgens werd een deel van die bonus omgezet in een hoger salaris. Die ten opzichte van het gemiddelde in de maatschappij sowieso al heel hoog waren. Ja, ja. En daarmee vervreemd je jezelf van de samenleving. Mm. En daarmee vernietig je ook vertrouwen. En vertrouwen Dat mm. is uiteindelijk één op één ja. bankier. Bankier en vertrouwen zijn twee dezelfde woorden. Er was één bankier die er afscheid van nam. Dat was Rijkman Groening, De man die bij ABN Amro daar. Hè, we kennen het boek van de Prooi. Ja. Uh, de serie ook. Ik heb hem nog niet gezien. Moet hem wel gaan zien. Maar die genoegen dan met 1 euro als hij die ING kon, kon, kon opheppen weer. U heeft die man van dichtbij meegemaakt. Hoe was die nou, die Groening? Was hij inderdaad een beetje megalomaan en onstuurbaar? Nou, ik heb Groening uh, meegemaakt toen hij uh, nog onderdirecteur was en directeur, ja. dus nog niet tot uh, geleden van de Raad van Bestuur, ja. maar dan echt face-to-face. -face. Ja. Vaak of vaak maar een aantal keren presentaties met hem samen gedaan op de ja. universiteit. Ja. Um, ik heb hem leren kennen als een, als een vakman, zou ik maar zeggen, ja. maar uh, geen mensenmens. Het maar. was iemand die uh, een beetje mechanisch, mechanisch manier van redeneren en doen, maar daar wel heel kundig in was, ja. uh, eerlijk is eerlijk. Maar als het gaat om teamwork, om mensen voor je winnen, om, ja. maar dan echt op commitment. De menselijke maat was niet was zijn niet. sterkste kant. Om nee. niet te zeggen dat het zijn zwakste kant was. Nou, wat zijn medewerkers uh, van hem uh, vinden, dat weten we inmiddels ook al wat tegen. Want dat, u heeft dat wel, meneer Van Zetti. die menselijke maat dat naar de, naar de werkvloer toe. Is dat heel belangrijk als je zo'n zo bedrijf moet managen? Om uh, ervoor te zorgen dat iedereen het, het lekker houdt? Ja, ik, ik denk dat het cruciaal is. Ik denk ja. dat we, wij besteden daar relatief veel tijd in. Mm -hmm. Het is, uh, het is uh, echt een mensenbedrijf. Ja. Je bent dicht bij je klanten. Uh, die klanten uh, je bent voortdurend met elkaar aan het praten over al die dingen. Dus al die uh, emoties en al die relaties en al die samenwerkingen. Dat is wel waarom het een succes is of niet. Mm -hmm. Dat maakt echt het verschil. Ja. Ja. Hoe, hoe, want dat moet dan even naast het normale operationeel. ...moet je daar ook over hebben. Is ja. er wel tijd voor? Ja, als je niet weet. Ja, nou, ja, nou, het, het, het, het, het, het kost bijna alle tijd. Ja. We zijn voortdurend daarmee bezig. Er zijn maar heel weinig dingen. Kijk, er worden natuurlijk dingen gemaakt, geproduceerd en dat soort zaken. Dat kost tijd. En je hebt natuurlijk technische afhandelingen winkels. Maar de meeste tijd gaat toch op aan... ...met elkaar bezig zijn om het beter te maken. Ja. ja. Uw visie op bankiers? Dat nou, ik... Niet zo lastig, wat line capital, maar toch? Nou, ik, ik, ik, denk, ik denk twee dingen. Ik denk dat. Ik, ik ken natuurlijk heel veel bankiers. En het zijn allemaal hele prima, goede, professionele mensen. Mm -hmm. Zo ken ik bankiers echt ook. Ja. Uh, dus ik, ik heb daar niet zo'n hele harde mening over. Ik denk wel dat er een paar zijn die uh, grote problemen hebben kunnen veroorzaken. Want ik denk dat het vakbankiers, daar ben ik het echt mee eens... dat dat gewoon een cruciaal vak is. Kredietverlening is belangrijk, spaar is belangrijk, beleggers is belangrijk. Allemaal belangrijk. Het is, ja, het is de motor van de economie. Dus het moet bestaan. Ik zie er heel veel professionele mensen in. Echt, uh, echt waar, ook met ja. de beste intenties. Hm. Dus ik ben daar veel genuanceerder over. En als er dan een paar zijn, bijvoorbeeld zo'n zo Libo-vrouw... als je dan ziet dat een paar mensen het zo fout kunnen doen... dat zo'n grote bank... Zo wordt meegetrokken. Ja, dat vind ik wel beangstig. En uiteindelijk moet dan inderdaad het barbertje moet hangen, de grote baas. Die dat is prima. Ja, maar... Zo gaat ja, dat. Ja. Ik wil nog even ja, een beetje hak op de tak... meneer Van Zitten, maar dat is wel interessant... want we hebben het al over uw expansiedrang gehad. U bent al naar een aantal Europese landen. Veel van, uh, van het assortiment in de winkel... komt uit China. Uh, we horen dat daar, nou, dat gaat zeker over drie dagen komen... daar komt er ineens een persbericht uit een slecht hotel... in Beijing, want daar zitten 200 <lacht> partijtoppers... van de communistische partij... te vergaderen over economische hervormingen. Stel dat daar er komt er meer buitenlands geld komt er op China af. Dat is wel een beetje wat in de, in de markt... nu zo gonst. Wanneer gaat u de eerste? de helemaal openen in China. Uh, laten we zeggen we hebben meerdere landen onder studie. Uh, dat dus, dus studie. Uh... Ja, maar, dan doen we niet zo politiek, kom op? Nee, ja, maar dat, ik, ik, zou, ik ben altijd recht Dus, dus, dus, dus ik zou het ja, zeggen nu, als nu, ik zou zeggen om, om, omdat het besluit nog niet genomen is. Okay. Dus kan maar het ik staat wel zeggen. op het lijstje. Het staat zeker is nog het op lijstje. Is het de belangrijkste lijstje. optie? Dat is net als met de beurs. Het is, maar we gaan het rijtje. Maar in, het, is, het? is niet de belangrijkste optie. We hebben drie vier landen waar we echt heel concreet kijken. En nou. sommige zijn iets verder in hun fase. Kom eens kom eens door. Welke zijn dat dan? Uh, ik, in 2014, we zijn concreet in onderhandeling voor een paar locaties. En dat, ja, dat is altijd lastig. Als je de eerste stap in een land wil zetten, yeah. dan is het, de eerste vier, vijf locaties die zijn cruciaal. Dus daar stop je gewoon veel tijd in. Dat begrijp ik, maar welke in, in, in hoeveel we landen zitten. Van? We zitten nu in vijf landen, vijf landen. Ja. Uh, en, en, en we willen er minstens één toevoegen nog volgend jaar. En welk land wordt dat in Europa? Uh, degene waar we het snelste, de beste locatie kunnen krijgen. En dat is een race die we momenteel spelen. En, uh, ja, okay, zullen maar het wordt dus word Europa. Dat hebben we afgekaart. Dat is mooi. Um, in voor... ieder geval één in Europa. Laat <laughs> ik u dat dan geven. <laughs> ja. Nou. nieuws. Niels. Niels. Hij zegt niks. Nee, Ik kan altijd even wachten. Dan yes. komt misschien wel. Nee, <laughs> nee, dat nee, gaat niet lukken. We gaan naar de managementboeken van deze week. We doen altijd elke week een greep uit de stapel nieuw verschillende managementboeken. En daartoe schuift altijd aan Misha Blok, eindredacteur van het ons bedrijf, mee doogeloos als het gaat om het beoordelen van dit soort boeken. Um, ja, er zijn er drie: twee kom je nooit verder dan de achterflap of de binnenkant. En als je dat niet kan verkopen, dan schrijf je gewoon geen goed managementboek, hebben wij gezegd. Uh, maar Misha, welke is er doorheen gekomen en welke heb je? Ja, het boek Drijfveren. En daarin leggen auteurs hand en machiel Coppenol uit dat er een groot verschil zit tussen wat mensen willen en wat mensen doen. Dat wisten we al langer. Goh, ja, dat is inderdaad van een uh, open deur. En dan, als je wilt winnen, moet je niet willen winnen, kruifje aan de uitspraak. Dat is inderdaad. Uh, ja. Van Erik Bartels, die het van binnen naar buiten gedrag van succesvolle leiders beschrijft. Iets wat de auteur, en ja, daar komt hij: stilkracht noemt. Stilkracht. En toen dacht jij, ik, ik moet nu overgeven in mijn kopje koffie. <laughs> ik krijg een beetje jeuk van die term. Ja. Dus ik heb deze week gekozen voor het boek Verbeter de Wereld. Begin een bedrijf van Willemijn Verloop en Mark Hille. Mm. Een soort handboek over sociaal ondernemerschap. Ja, dat is leuk, wat Willemijn Verloop kennen wij van? Ja, van War ja. um, Het boek begint natuurlijk met antwoord op de grote vraag... wanneer is een onderneming sociaal? Mm. Nou, een sociale onderneming, zeggen de auteurs... heeft primair een maatschappelijke missie. De sociale ondernemers beginnen een bedrijf om de wereld te verbeteren. Niet minder dan dat om een maatschappelijk probleem op te lossen. En een sociale onderneming is een zelfstandige oh. onderneming. Het is financieel zelfvoorzienend. En een onderneming die een sociale bedrijfsvoering hanteert. Transparant is. Ik uh, hoorde die term ook al eerder ja. vallen hier. Goed met haar werknemers omgaat. En ook nog eens bewust is van haar ecologische voetafdruk. Het is toch wel een beetje een open deur hoor, vind ik. Het is een open deur. Maar... Maar eh, wat ik wel eh, nog wel eens goed vind om eh, nog een keer te benadrukken... het verschil tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemen. Want die twee termen worden toch wel vaak door elkaar heen gehaald. Eh, Aholt mag bijvoorbeeld niet zeggen van nou wij zijn een sociale onderneming. Nee, maatschappelijk verantwoord ondernemen is biologische producten in de schappen leggen... Maar het blijft gewoon puur een bedrijf dat winst nastreeft. En nou ja, als we uitgaan van deze definitie, dan zitten er vandaag geen sociale ondernemingen hier aan tafel, maar wel twee maatschappelijk verantwoorde ondernemingen, denk ik. Uh, HEMA heeft natuurlijk Return to Sender, waarbij ja. producten met een verhaal erachter worden geïntroduceerd. En ik vraag me af, hoe ver wil de HEMA daar nog in gaan? Om hoeveel maatschappelijker wil de HEMA nog worden? Ik denk dat als wij tien jaar verder mogen kijken. Wij zijn voortdurend op weg om dat te verbeteren. Dus in onze producten, maar ook nieuwe initiatieven te ontwikkelen zoals Return to Sender. Maar dat is een lange weg, maar we maken wel ieder jaar daar hele concrete stappen in. En we publiceren dat ook in ons sociaal jaarverslag. Om te laten zien wat we gedaan hebben, wat we doen en waar naartoe we onderweg zijn. En ik geloof echt dat over 10, 20 jaar de volgende generatie dat het onbestaanbaar is als je dat niet goed voor elkaar hebt. Ja. Maar dat... Ja, maar dan nog steeds is toch de drijfveer wel uh, het winst maken. Op het ja, terug. dat is nu nog wel zo het geval. Maar ik denk als, je nog, uh, als, we, als we nog veel verder kijken... laten we, zeggen, uh, laten we nog eens uh, 40, 50 jaar verder kijken... en grondstoffen zijn echt uitgeput... en, uh, en de wereldbevolking is echt nog minimaal uh, 20 tot 40 procent groter... dan wat het nu is. Schaarste zal alleen maar toenemen. Dat het straks zal gaan om de verdeling van goederen... en niet zozeer om nog winst met goederen te maken. Ja. Dus, dus op lange termijn denk ik dat een retailbedrijf... zoals we het vandaag voeren... Volgens mij zal dat niet meer uh, dan nog bestaan. En hoe, hoe gaat u om met die duurzaamheidsagenda? Want dit is een duurzaamheids-sustainability-vraagstuk. Uh, nou, De uitdaging die wij voortdurend uh, hebben, natuurlijk, is dat we een bedrijf zijn wat uh, het ook van lage prijzen moet hebben. Uh, verantwoord produceren, dus uh, kinderarbeid kunnen we niet. Nee. Uh, anderen kunnen dat wel. Uh, da dat is een wedstrijd die je voortdurend speelt op korte termijn. Uh, van wat is nou de allerlaagste prijs in de markt en welk bereid. Welke offer ben je bereid om daarvoor te brengen? Ik zou niet willen zeggen dat ieder lage prijsproduct per definitie slecht is. Maar mensen moeten zich voortdurend realiseren dat ieder bedrijf heeft een bepaalde kostprijs. En hoe lager de verkoopprijs is, des te meer offers je hebt gebracht aan de, aan de sustainable kant, uh, zou ja, ik willen zeggen. Ja, ja, ja, mooi. Meneer Van der Slik, hoe ziet u dat? Duurzaamheid. Kijkt u daarnaar als u kijkt naar het adviseren van beleggingen bij klanten? Nou, ik moet zeggen, dat, dat is voor, voor ons een heel belangrijk item. Ja. Uh, wij hebben ook zeg maar, in het pakket een aantal duurzaamheidsindextrekkers uh, uh, die we aanbieden. Uh, maar ik vind ook dat je als onderneming... vind ik dat je een maatschappelijke taak hebt... en dat je altijd vanuit het belang van de klant moet denken... en dat, uh, kijk, een nieuwe kan uh, structureel verlies maken. Hè? Dus wat je doet, dat moet ook, ook winstgevend zijn. Ja. Maar, en dat, zo, zo, zo, zo sta ik er zelf ook in... Uh, je hebt soms dat je in de aanloopfase misschien een beetje verlies maakt. Dat, dat geldt bijvoorbeeld voor e-beleggen. Ja. Maar dan zeg ik, uh, je, je brengt een boodschap... je biedt een, uh, een product aan wat, zeg maar, uh, wat, wat, wat gewoon heel lean en mean is en waardoor het rendement bij de cliënt hè, komt. Mm -hmm. uh, want ik vind dat, bijvoorbeeld in mijn vak... beleggen moet weer leuk worden. Het moet niet de stress geven die het nu wel geeft. Het moet op termijn ook weer de doelen gaan realiseren... die mensen hebben, die ja. ze zich hebben gesteld. En daar sta ik wel voor. En ik, mm -hmm. uh, ik zal er alles aan blijven doen. En zolang ja. ik werk om dat ook uh, te doen. U weet, dit is opgenomen en dit wordt uh, in ieder geval gedraaid... op het moment dat u ergens iets verkeerd doet. <laughs> he, ja, ja, ja zeker weten. Maar, nou, maar, Misha, uh, nog, nog eenmaal het boek. Hoe heet ja, Verbeter de wereld, beginnen... met van Willemijn Verloop en Mark Hille een uitgave van Business Contact. Oké, okay, we hebben twee minuten. Iedere minuutje aan het eind van de uitzending... vraag ik altijd wat is het belangrijkste is dat je de eerstvolgende werkdag maandag gaat doen. Ik ga maandag als eerste praten met mijn mensen over het resultaat van vorige week. Oké, okay. dat is een vaste prik op maandag? Dat is zeker een vaste prik. Ja. Dan komen er heel veel personeel- en mensen gerelateerde onderwerpen ja. aan boord. En zo beginnen wij de dag in ja. de week. Ja. En dan gaat u uitleggen waarom u naar Polen gaat volgend jaar, 2014. Nou, Polen zit het niet. Niet! <laughs> Zo langs kunnen we nee. het. Narrowing down. Maar dat is mooi. We gaan naar Peter van Slikker. Slikken. Wat doet hij maandag? De eerste belangrijkste op de maandag. Nou, behalve dan dat we altijd even de week doorspreken met ja. de belangrijke dingen die zijn aan te gebeuren. Heb ik vooral die dag vrijgemaakt om met een, met een marketingbureau te praten over hoe wij e-beleggen beter op de kaart van Nederland kunnen gaan zetten. Oké. Okay. En? Heeft u daar zelf ideeën over? Uh, ja, ik, meer radioprogramma's uh, in nou ja, dat, he, maar dat, ja dat, dat, ik, uh, dat zou fantastisch zijn. Elke week een, uh, een leuk praatprogramma. Ja. Dat zou zeker helpen. Dus, uh, ja. ik, ik, uh, je mag me elke week uitnodigen en ik zal er elke week zijn. Ja, nou dat, dat, dat Hallo, dat zou wel <laughs> willen. Dat gaat, uh, gaat u heel wat marketingbudget kosten. <laughs> ja, dat nou, is gekheid. Maar uh, ja, ja. Het, het is wel zo dat wij streven naar free publicity. Want reclame maken ja. kost geld en gaat de kosten van de klant. Kijk eens. Dat is mooi, hè? Zo gaat het met ondernemen. Tros in bedrijf, daarmee het programma zo. En ik wil uh, hartelijk danken, Rodolf van Zet... bestuursvoorzitter van de HEMA voor zijn komst. En Ach, Peter van der Slikken van vermogensbeheerder Top Capital. Zo meteen, dames en heren, na het nieuws van twee uur... de Tros Autoshow met Carlo Bransen. Daar ben ik zelf ook bij. En we gaan dan praten met Pim van der Jacht... En denkt u, Pim van Jacht ken ik niet. Nee, dat klopt. Die is hoofd van het Ford Research Center in Aken, Duitsland. Een Nederlander doet daar research wereldwijd voor het merk Ford. Dat is heel belangrijk, want die mannen denken bijvoorbeeld na... over zelfrijdende auto's die kunnen parkeren, noem maar op. Nou, hij heeft zichzelf hier geparkeerd, want hij is heel raads aangekomen, zie ik al. En we gaan rijden met de nieuwe Mercedes-Benz S, maar dan wel de 400 Hybrid. Tot zometeen, na nieuws. Samen thuis, samen dros. Met man en macht is geprobeerd de laatste korhoenders voor Nederland te behouden, maar te vergeefs. Natuurorganisaties gooien nu de handdoek in de ring. Bertus van de Kolk. Onderweg door het bos naar de IVN-tuin in Reden zag ik grote parasols... Jarenlang al parasols een van de trouwste bellers naar de fenolijn van vroege vogels. Hoog tijd voor een reportage uit die IVN-tuin. <truimertijd> Het ministerie van Defensie is een van de grootste beheerders van natuur in Nederland. We gaan mee op Missie Natuur. Radio 1, morgenochtend van 8 tot 10. Het nieuws van alle kanten. Vroege vogels. Nu, tijdelijk bij Irish Opticians. Alle brillen van de meeste ontwerpers als Bos Orange en Gant. Met 100 euro korting en toegang tot het Rijksmuseum. Vraag naar de voorwaarden. Irish Opticians.